4 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. In Nepal is een groep bergbeklimmers getroffen door een lawine. Er zijn waarschijnlijk negen doden gevallen. Twee lichamen zijn geborgen, dat van een Duitse klimmer en zijn Nepalese gids. En op een berghelling liggen nog zeven lichamen. Ook wordt nog een aantal mensen vermist. Tien mensen hebben de lawine overleefd. Zij zijn met verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. Van de mensen die na de rellen in het Groningse Haren zijn aangehouden... zit bijna iedereen nog vast. Er zijn meer dan 200 tips over de rellen bij de politie binnengekomen... en er wordt massaal gehoor gegeven aan de oproep om beeldmateriaal te uploaden. Volgens de politie is er al uren aan videomateriaal binnen. Mogelijk zal een deel van de beelden later via de media worden verspreid... om relschoppers te identificeren. Het politiebureau in Haren is tot 5 uur vanmiddag open. Inwoners kunnen daar aangifte doen van aangerichte schade. Aartsbisschop Desmond Tutu is benoemd tot erelid van FC Twente. Hij kreeg in het stadion een staande ovatie... en gaf daarna alle ballenjongens van het elftal een high five. Tutu is vandaag de eregast bij de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Hij is voor een achtdaags bezoek in Nederland. Gisteravond kreeg hij in Deventer een hoge koninklijke onderscheiding. De aartsbisschop is ook in het Twente Stadion om aandacht te vragen voor het Medical Knowledge Institute, een organisatie die naar streeft de leefomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse townships te verbeteren. Voor deze gelegenheid speelt FC Twente vanmiddag met de naam van dit instituut op het shirt. Het is druk bij het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam. Volgens een woordvoerder zijn om 1 uur vanmiddag al 2500 bezoekers geweest. Het museum is vandaag voor het eerst weer open voor publiek. Het ging in 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. De collectie bestaat uit 90.000 90 kunstwerken... op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Het weer nog bijna overal bewolkt met af en toe regen, tussen zo'n 15 graden. Morgen regen en onweersbuien bij een middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie bij Amsterdam aansluit op de A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor de Koentenel 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Prins Alexander ook 2 kilometer. De A58 vanuit Breda naar Tilburg die is nog de rest van het weekend dicht bij Gilsen. En daarom loopt het nu vast tussen Bavo en Gilsen over 4 kilometer. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Verrassend voorspelbaar. De finish in Singapore bij de Grand Prix Formule 1, Ronald van Dam. Ja, hij is er wel weer aan toe hoor, Sebastian Vettel. Laatste keer dat hij won was in Bahrein op 22 april. Maar hij pakt hier de overwinning in de grote prijs van Singapore. De 23 zijn carrière. En doet weer mee in de strijd om de wereldtitel. Button gaat tweede worden. Op de derde plaats is het Alonso de koploper in het wereldkampioenschap. En ook een hele mooie vierde plaats. De beste uit zijn carrière voor Paul Di Resta van Force India. Gaan ja, we naar NAC AZ. Jeroen Elshoff. NAC uh, doet het goed. AZ zit in de problemen. Het staat 1-1 als de rover uithaalt. En scoort voor NAC. Van Sep de Rover, die de bal met wat geluk meekrijgt en denkt, nou laat ik het maar eens proberen. En met links verwoestend de kruising vindt achter Esteban. En Nak, dat zo hard knokt en zo hard werkt, AZ terugdringt. Buigt nu een 1 0 achterstand. in een paar minuten tijd om na een 2-1 voorsprong. Met nog ruim een kwartier moet AZ aan het werk. Nak, 4-2, schitterende goal. Sep de Rover, 2-1. Twente op voorsprong tegen Heerenveen, Frank Wilaar. Ja, het goede nieuws komt dus uit Breda. Tot groot genoegen van iedereen hier in Enschede. Die voorsprong van Nak, natuurlijk. 1-0 staat Twente voor. Tegen Herenveen dat Juris iets moet missen. Greep naar zijn lies. Greep in de eerste helft ook al naar zijn hamstring. Kortom, de servier was niet helemaal fit meer. En hij wordt vervangen door Koems die nu in de ploeg is gekomen. En Herenveen moet het dus 1-0 achterstand nog proberen om te buigen in Enschede. Het wielrenner dan daar in het zuiden. Gio, gaat het uh, winnaar uit de kopgroep komen? Nou, dat denk ik toch niet. Het verschil is echt niet zo groot. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton, 36 seconden slechts. En uh, dan hebben we nog een uh, versplinterd peloton. Want we praten dan over het eerste deel van het peloton. Die grote valpartij bovenop de Kouwberg heeft wel wat gevolgen gehad. In het eerste peloton, behalve laten we zeggen de internationale favorieten... alle favorieten die we van tevoren op papier hebben gezet... zitten daar ook Nederlanders. Lars Boom, Laurens ten Dam en uh, Tom Jelte Slachter. Dan op een groepje daarachter. 1 minuut en 12... Was de achterstand hier bij de passage op de finish. Kroon, Lindeman en Terpstra. Jawel, Nicky Terpstra. Voor Nederland de kopman voor deze wedstrijd. Dan een derde groep met Rijder Hessendaal. Laurens Tendam. Tendam zat dus niet in dat eerste peloton. Tendam zit in dat derde groepje. Met Brajkovic. En dan een vierde groepje met Bouke Mollema. Onder andere ook met Horner, Poort en Van Garderen. Op 1,44. Het heeft grote gevolgen gehad die valpartij. Ben benieuwd of daarachter toch wel weer de organisatie terug gaat komen. Of die achterblijvers weer terugkomen bij het peloton. Of dat ze nu gezien zijn, want dat zou een flinke slag zijn voor de Nederlandse ploeg als Terpstra en Mollema niet meer bij die eerste achtervolgende groep kunnen komen. Tim Steens, we zijn even een paar minuten weg geweest bij Kampong Amsterdam. <laughs> Hoeveel is er gescoord? Hoe vaak? Nee, ze lopen een beetje achter op het gemiddelde hier, Want het is nog steeds 7-3 voor Kampong. En ik moet wel zeggen dat Kampong echt geweldig speelt vanmiddag. En ja, op deze manier stellen ze zich wel duidelijk kandidaat voor de titel. Vorig jaar werden ze in de halve finale uitgeschakeld van de playoffs door Amsterdam. Maar dit jaar denk ik dat Kampong hoge ogen gaat gooien. Dus ik zei al, 7-3 nog steeds met 4 minuten te spelen. Mensen wel eens zeggen: Het is eigenlijk een Engelse normaal. helferboy. boy, Nikolo. man. Nicolo naar Jeroen Els Elso nak Az. Zo'n Engelse wedstrijd. Ja, nee, ik, ja, ik, ik zit te denken. Vroeger, ik ben dat is natuurlijk een bekentenis die ik eigenlijk niet bedoel. Maar ik ben vroeger veel naar normaal geweest. Oh, oh. En die hebben, Ja, en die hebben ook een nummer gemaakt. Uh, uh, uh. Op, in het Achterhoeks op deze... Ja, ja, ja. ja. ja dus, uh, Twan is goed op de hoogte, Dan dat kan natuurlijk niet anders. Ja. Uh, het is uh, 2-1 voor uh, NAC in de 79ste minuut. NAC dat uh, AZ heeft afgetroefd op alle fronten in de tweede helft. Maar vooral op werklust en instelling. En nu uh, 12 minuten verwijderd is van de eerste overwinning van het seizoen... op een belangrijke dag. We hebben het al zo vaak gezegd vandaag in de week dat uh, de club 100 jaar bestaat. En het zou mooi zijn als in die week de eerste overwinning... Een zou zijn de eerste overwinning van dit seizoen. En NAC verdient die zegen. Zeker op basis van de tweede helft. Want wat zal Verbeek? Gertjan Verbeek woest zijn straks. Als het zo blijft op zijn spelers. Want uh, juist hetgeen waar hij zelf vroeger in uitblonk. Het tonen van kracht en inzet. Dat heeft AZ totaal niet getoond in de tweede helft. heeft bijna ieder duel verloren. AZ... Stelt zeer teleur. En moet nu in de slotfase maar hopen dat het nog iets kan afdwingen. Daarom is Boymans erin gekomen. Reinen naar de kant gehaald. Centrale verdediger eruit. Spits erbij. AZ speelt dus 1 tegen 1 nu achterin. Gaat ruimte weggeven. In de hoop nog iets te kunnen doen. In de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Hier is Viergever die de bal inlevert. En uiteindelijk de bal ook terugkrijgt. Het is rommelig nu in deze fase. Als Gorter de bal oppikt. Omdat de rover verkeerd kopt En Gorter die bal snel moet gaan ingooien. Over de zijlijn geweest. Dat heeft hij gedaan op Elm. Elm. ...kijkt om zich heen. Waar moet hij heen? Eigenlijk maar gewoon naar voren. Want daar staan nu vier spitsen. Links Goedmanson, ook ingevallen. Rechts Berends en in het midden Boymans en Elterdoort. Het is alles of niets wat AZ nu gaat spelen. En dus komt hier Viergever op de middenlijn. Speelt hij de bal in, maar zo ontzettend zwak weer. Zomaar in de voeten van een tegenstander. Maar Nak is nu ook wat paniekerig bezig en dus krijgt Viergever de bal terug op de middenlijn. naar de linkerkant van het veld waar Maher staat. Maher zoekt de combinatie met Boymans. Zijn eerste balcontact nu, Boymans speelt naar de rechterkant, naar Marcellus. Marcellus moet de bal eigenlijk gewoon voorgeven. Want daar staat Boijmans nu voor het doel. Wordt even vastgepakt Boijmans. Bal gaat over hem heen. En dus wordt het een hoekschop voor AZ. In de 81ste minuut. Een hoekschop die uh, genomen gaat worden door Gudmundsson. Maar eerst komt er nog een gele kaart voor Buijs. Vanwege een eerdere vertreding uh, waarna Braam haar voordeel gaf. En die naam van Buijs wordt nu rustig genoteerd. Iedereen uh, even in afwachting. Dan laten we toch de hoekschop nog even meenemen van Maher. Want iedereen van AZ is mee naar voren. Maher indraaiend bij de eerste paal. Oeh daar Elm. Goed gekopt, maar net voorlangs. Kans voor AZ nu voorbij. En dus blijft het in de 81ste minuut 2-1 voor NAC. Tim Steens, Kampong Amsterdam al afgelopen? Ja, gelukkig nog één doelpunt erbij, eh, Twan. Oh. <laughs> ja, het is inderdaad afgelopen. Het was nog één strafcorner voor Amsterdam. In de laatste minuut toe werd er afgefloten door de scheidsrechter. Maar die strafcorner moet natuurlijk nog genomen worden. Niet taken, -taken want hij zit met een kleine blessure op de bank. Maar Santi Frijksja, de Spanjaard, hij pusht de bal in de kruising achter doelman David Hart. En hij bepaalde de eindstand op 7-4. Maar geweldige overwinning voor Kampong hier op landskampioen Amsterdam. 7-4, Kampong wint. Gaan we naar Twente, Heerenveen. Twente op voorsprong. Kan Heerenveen überhaupt iets, Frank? Ja, ze proberen het zeer zeker. Het slotoffensief is begonnen na 84 minuten. En die 1-0 voorsprong voor uh, Twente. En uh, Twente heeft zojuist ook een verdediger extra ingebracht. is eraf gehaald. En uh, voor hem in de plaats Bengtson er nog bij gezet. Dus nu Twente met een verdediging, Zoals Heerenveen begon aan dit duel. Maar Hereveen heeft nu de backs ver door laten schuiven. En speelt nu achterin vol risico. Dat levert ook af en toe gevaarlijke situaties op. Als Twente eruit kan komen op de counter. Maar Twente wil niet zo heel hard counteren. Hij wil eigenlijk vooral op balbezit spelen. Want iedereen blijft dan maar achter de bal hangen. En nu ook Hereveen. Dat probeert. Uh, via uh, Finn Bogasson om uh, een aanval op te zetten. Dat mislukt dan. En dan is er heel veel ruimte op de helft van uh, Heerenveen. En daar gaat Castaños. Maar die heeft heel veel tijd nodig om de bal aan te nemen. En dan uh, wordt hij uiteindelijk de voet doors uh, door Van Arnold. Die veel sneller is omdat het, het zoveel tijd kost om die bal aan te nemen bij uh, Castagnos Heeft nog steeds de bal trouwens. De spits van uh, Twente. En uiteindelijk gaat die bal dan over de zijlijn. En mag uh, Heerenveen gaan gooien. Zo leidt het toch niet tot succes en kan de rest van Twente niet aansluiten. Gaat Heer de veen nog een keertje wisselen... om te proberen die gelijkmaker nog binnen te schieten. Rijtala gaat er uiteindelijk af. En dan komt de Ridder een aanvaller erin. Dus nog een verdediger eraf en nog een aanvaller erbij. Kortom, Van Basten probeert alles om nog 1-1 te maken... in de laatste vier minuten officiële speeltijd van deze wedstrijd. En die 1-0 voorsprong voor Twente. Sebastian Vettel wint dus de Grand Prix van Singapore. De andere rangen en standen. Ronald van Dam. Ja, het was een ene verende race... Met, Jammerlijk een uitvalbeurt voor de Lubels. Hamilton... in de 23 e ronde van de race. Hij reed aan de leiding. En ook pastel Maldonado haalde het niet. Schumacher knalde tegen Vernier aan. Er viel wat te beleven op het stratencircuit van Singapore. Maar toen de kruiddampen waren opgetrokken... zoals ze mooi heet, won dus Vettel voor Button. Alonso werd, ja, dan is hij weer gewoon derde... zijn achtste podiumplaats dit jaar. Mooie vierde plaats voor Paul Di Resta. Beste prestatie uit zijn carrière. Rosberg vijfde, Raikkonen werd zesde, Grosjean zevende. Dan massa achtste, negende plaats voor Ricciardo... en ook nog een puntje... voor de moeite voor Mark Webber. Wat betekent dat allemaal voor de stand in het wereldkampioenschap na 14 van de 20 races, is dat Alonso nog altijd vorstelijk aan de leiding gaat met 194 punten. En nu is zijn naaste belager Sebastian Vettel, die komt op 165. Heeft er dus 29 minder. Raikkonen, de man op de derde plaats met 149 punten. Hamilton gezakt naar de vierde positie, 142. Webber staat nu vijfde met 133 en Button is de nummer 6 met 119. En bij de constateurs Red Bull Racing nog aan de leiding met 297 punten. Tweede staat McLaren met 251 en derde Ferrari met 245 punten. De volgende afspraak die de Formule 1 coureurs hebben. We zijn nu in de Far East. En dan blijven we op 7 oktober in Japan. Stand om het wereldkampioenschap. Hoe is hij eigenlijk bij stand om het wereldkampioenschap... bij uh, het WK Wielrennen Gio? We hebben nog steeds uh, die kopgroep... waar die twee Nederlanders uh, in zitten. Waar uh, Koen de Kort en Robert Geesink uh, bij zitten. Maar die gaat zo meteen ingelopen worden... door een uh, peloton waar de Nederlanders... die bij die valpartij betrokken waren... weer aansluiting hebben gekregen. Ik zie... Wauke Mollema nu meespringen met een demarage van een van de Duitsers. Maar uh, dat lijkt niet echt erop dat dat uh, gaat slagen. Dat dat uh, weg gaat rijden daar bij dat uh, peloton. Maar ze zullen binnen de kortste keer het uh, kopgroepje weer, weer terug gaan pakken aan de kop van die kopgroep. Is het Alberto Contador die het tempo even opvoert. Uh, Contador die probeert uh, op de Kouwberg weg te rijden. Wel als ze zo meteen hier doorkomen dan uh, is het nog maar vlak bij de finish hebben we nog maar een kilometer of 32 te gaan. Dan hebben we nog maar twee ronden te rijden. Maar ook Contador ziet dat het uh, zinloos is. En dan, ja, Veclair. Puffend en steunend, zoals altijd op kop van dat peloton. Die moet je absoluut geen 100 meter geven. Want als je Veclair 100 meter geeft, dan is die weg in de slotfase van een klassieker of van een kampioenschap. Het maakt allemaal nog niet uit. De twee Nederlanders kunnen makkelijk volgen met die versnelling van Veclair. En komt dat door. de kort en Geestink zitten daar in het spoor. Het peloton zit ze op de hielen. Dus geen 100 meter verschil meer. FC Wente verdedigt met man en macht de voorsprong tegen Herenveen Frank Wielaert. Ja, heel even dachten ze in Enschede dat het gedaan was met de voorsprong. Vint Bogason kopte in en uh, kopte ook raak. Maar toen lag Michailov al op de grond. Ondersteboven gesprongen door zomaar. Na een spelervatting van Herenveen. Uh, het terechte dat Kuzebjuk daar uh, ingreep en de goal afkeurde. Omdat uh, ja, Michailov uh, gewoon letterlijk en figuurlijk ondersteboven werd gelopen. Gesprongen door uh, zomaar. Nu de vrije trap genomen. En uh, Tadic, de doelpuntenmaker voor Twente. 1-0 uh, is het voor de Enschede'ers. Uh, is zojuist vervangen. Jesse is er voor uh, hem ingekomen. Een verse loper voorin bij uh, FC Twente. Dat is logisch, want er is zo verschrikkelijk veel ruimte te vinden op de helft van Heerenveen. Iedereen van uh, de Vriezen naar uh, voren toe gedirigeerd om die 1-1 te maken. En uh, de uitbraken van Twente moeten uiteindelijk nog een extra treffer en dus de zekerheid op gaan leveren. En die laatste minuut officiële speeltijd hier in Enschede, die nu uh, loopt... En de ingooi voor Twente als bal als laatste raakt. En dus uh, Twente de ingooi mag gaan nemen. Iedereen kijkt, Nou, wie zal dat eens gaan doen? Het is uh, natuurlijk niet de vraag, want dat gaat braafheid doen. Maar braafheid maakt alles behalve haast. Er gaat ook nog uh, vrijwillig een medetje of tien naar achteren... om de ingooi uiteindelijk te gaan nemen. Twente neemt de tijd. Neemt al de tijd sinds het op, op de 1-0 voorsprong is gekomen. Het is bekend dat Twente het altijd lastig heeft... als het uit een Europese wedstrijd komt. In de eerstvolgende wedstrijd maakt niet uit tegen wie. Maakt niet uit of het uit of thuis is. De vorige keer dat het gebeurde, na Beurzaspoor. De wedstrijd was het tegen VVV. Pas op het allerlaatste moment gewonnen door FC Twente met 1-0. Ook nu is het dus 1-0 en de extra tijd loopt. Weer een aanval voor Heerenveen. Kums met de voorzet. Douglas werkt weg, maar nog niet goed in eerste instantie. De inzet dan vervolgens. Volgens mij is het Gouwleeuw Leeuw die daar inschiet inderdaad. Vanaf Randje, strafschopgebied. Maar Michailov heeft de tijd om naar de hoek te gaan. Grijpt die bal. En dan is het probleem voor Twente opgelost. In de blessuretijd dus Twente op een 1-0 voorsprong tegen Heerenveen. Gaan we nog even naar die andere wedstrijd van half drie. Nak AZ gaat Nak gewoon winnen. Eerste overwinning, Jeroen. Ja, het zou zeker niet gewoon zijn. 2-1 in de 88ste minuut. AZ alles op alles, maar NAC krijgt uh, misschien wel meer mogelijkheden zoals nu om de wedstrijd te beslissen. De bal is over de zijlijn geweest en dus gaat deze aanval niet voorbij. 2-1 voor NAC. AZ wel kansen gehad in de laatste minuten op de gelijkmaker via Berens. Die overschoten. En Elm die naast hakte. Mooie inzet van Elm maar net naast. Opvallend is dat voortdurend spelers meer en meer uitglijden. Het lijkt wel een ijsbaan dit veld in Breda. Of uh, vele spelers hebben de verkeerde schoenen gekozen. Maar er wordt meer omgevallen dan dat spelers blijven staan. AZ nu nog maar weer een keer naar voren. Met Esteban op Boymans Die verlengt. Weghaald door de rover. De doelpunt te maken van de 2-1 voor NAC. Nak NAC heeft de bal. Met uh, aan de linkerkant van het veld Jansen. Jansen naar voren. Naar voren richting wie? Richting Leurling. Die kan er niet bij. Maar Hendriksen, de invaller bij AZ, doet het ook niet echt goed. Vier geven met wat mazzel dan uiteindelijk richting Boijmans. Maar die valt nog niet goed in. Als Hooi de bal heeft voor Nak. En voorwaarts gaat Hooy. Wat staat het publiek er hierachter? En wat wordt er gesnakt naar die eerste overwinning van het seizoen? Als Hooi nu weg is aan de rechterkant van het veld. 89e minuut, wie is er voor het doel? Schalk bijvoorbeeld. En hij krijgt hulp van de Rover. De Rover terug naar Hooi. Ja, die kan ook voor balbezit kiezen gezien de klok. 89e minuut is bijna voorbij. Nak levert in, bal over de zijlijn. De extra tijd nadert. Het is spannend in Breda. 2-1 voor NAC. Dat probeert vol te houden. Liverpool-Manchester-United 1-2 geworden. Doelpunt Robin van Persie uit een penalty. Twente hier of 1. Vrouwen en kinderen eerst. Frank Wielard. <laughs> ja, dan met name wensen deze vrouwen en kinderen eerst. Want uh, het is uh, roeien geblazen. Alles wordt weggeroeid achterin. Jesse maakt nu de overtreding op Kruiswijk. Als uh, Twente nog een keer probeert uit te breken. Maar uh, zo dus onderbroken... En dan komt er nog een wissel. Uh, Castanjos gaat eraf. Heeft zich suf gewerkt. Heeft kansen gehad. Maar ook vandaag weer niet. Weten te scoren. Uh, hard onder de riem gestoken door uh, het publiek in Enschede. Dat het hem ook vandaag weer niet gelukt is om een doelpunt uh, te maken voor FC Twente. Hij gaat eraf. Landzaat, de middenvelder, komt erin. Voor nog meer controle. Om al die hoge ballen. Die hier de nu inpompt. In die laatste tellen van deze wedstrijd. Om die nog maar weer weg te krijgen. En ook nu gaat er een lange haal komen. Marisek staat achter de bal. Hij is de enige samen met Noordveld op de helft van Heerenveen. De rest staat allemaal kort voor de goal van Michailov te wachten op die lange bal. En uh, die nu onderweg is. Wordt weggekopt door Wischerof. Dan aangeraakt door Kums en zo. Kan uh, Van Anhold weer in balbezit komen. Maresek nu de middellijn overgestoken. Nog maar een keer die bal erin gooien. Naar Gouwe terugleggen. Kruiswijk. Wil dan graag in de breedte iemand aanspelen. Dat lukt uiteindelijk ook om die bal voor. Wordt weggekopt voor de goal door, door Wisgerhoff bij FC Twente. Bal over de zijlijn. En dus kan Heerenveen het nog een keer gaan proberen. Die drie minuten extra tijd zitten er al lang op. Maar er staat niet voor niks altijd minimaal voor dat zinnetje. Dus het gaat nog even door. Het is dringend geblazen, overtreding gemaakt. Vlak voor het strafschapgebied van FC Twente door zomer. En dus kan Twente opgelucht ademhalen, want het mag een vrije trap gaan nemen. Hij kruipt iedereen werkelijk richting de middellijn op het gemakje om uh, zoveel mogelijk tijd te nemen. Michailov legt de bal neer. En zal de bal zo ver mogelijk bij hem vandaan schieten. Om het zo lang mogelijk te laten luren, duren dat Hereveen weer terug is. Met vijf mensen staat Hereveen nu voorin. Ze begonnen met vijf mensen achterin. Maar dankzij die benutte penalty van Tadic liepen ze achter de feiten aan. Moest het omgedraaid worden. Dat gebeurde letterlijk en figuurlijk. Hereveen heeft er alles aan geprobeerd te doen. Maar Guusembuk heeft afgefloten. En... Twente wint weer voor de zesde keer op rij. Een unicum voor de Enschedeers. De volle buit uit zes wedstrijden. Tot zijn koploper. FC Twente na een ene overwinning tegen Heerenveen. Wint NAC voor de eerste keer dit seizoen. Zullen ze net zo trots mee zijn, Jeroen Elstoff? Zeker weten. Het is een zinderende slotfase. Twee minuten nog in de extra tijd. Er waren er in totaal vier. De eerste twee minuten van die extra tijd. Dus doorstaan door NAC. Met die voorsprong afgedwongen in de tweede helft. Door goals van Luijks en de Rover. En zojuist bijna de 3-1 van invaller Leurling. Die een fout van viergever net niet wist af te straffen. Wat had je het Leurling gegund als NAC nu verder gaat met Hooi? Wat ligt? Er is ruimte daar, nu AZ alles op alles speelt. Maar nak eigenlijk dat ik hier moet uitspelen met de bal nu aan de linkerkant van het veld bij Verbeek. Verbeek op Leurling in het strafschopgebied van AZ. Bal voor het doel, maar ook over het doel van Esteban, die haast moet gaan maken met nog anderhalve minuut te spelen. Zal het dan AZ weer niet lukken om in Breda te winnen? Voor de laatste keer lukte dat in 2009 voor het seizoen een opvallende nederlaag. De goal van Koenders. In de laatste seconde van de wedstrijd. En nu dus de 2-1 voorsprong voor Nak. Een verdiende voorsprong voor Nak. Dat in de tweede helft zo hard heeft gewerkt. Leurling heeft de bal en stuurt Hooi weg. Hooi is snel. Maar Viergever heeft nog wel wat energie om het gat dicht te lopen. Maar loopt ook de bal over de zijlijn. En dus gaat de ingooi naar Nak. Hoe lang nog? We kijken op de klok nog iets meer dan een minuut. Als Nak natuurlijk de tijd neemt om de ingooi te gaan. Nemen. Zenuwen. ...in de dugout bij Karelsen, die toch ook onder druk staat... ...en ook toe is aan de eerste overwinning van dit seizoen. En het dreigt een mooie overwinning te worden van NAC. Iedereen springt hier, iedereen springt voor NAC. Het hele radverlegstadion viert feest... ...en deze zege die aanstaande is... ...zal een explosie aan lawaai opleveren... ...als Bramar straks gaat afsluiten. ...maar dan moet NAC nog wel een seconde of veertig volhouden... ...als de bal naar voren wordt gespeeld. Richting Elterdort en Rauwelaar is er veruit. Oh, paniek. Bottegien haalt weg en dan geen overtreding. Ja, wel een overtreding van buis op Elm. Halverwege de helft van Nat. En zo krijgt AZ nog een vrije trap. En dat wordt dan de allerlaatste kans voor AZ om een nederlaag te voorkomen. Iedereen mee terug. Esteban gaat zich melden voorin. De doelman van AZ. 15 seconden nog op de klok. Wat een spanning in Breda als Maher achter de bal staat en deze vrije trap gaat nemen. Esteban dus ook voorin nu. Maher met de voorzet, die wordt weggewerkt. En dan is het doel leeg, maar daar krijgt NAC de bal niet. Als Maher nog één kan inbrengen, nee, want daar is het eindsignaal van Erik Brama. En hoort u het geluid van de tribunes? In het Radverlegstadion, opluchting, feest en vreugde. Want de eerste overwinning van NAC Breda, dit seizoen, is een feit. In de week dat het 100-jarig jubileum wordt gevierd, kan er nu extra feest worden gevierd. Omdat het wint, NAC, met 2-1 van AZ door goals van Luiks en de Rover. En het is een dik verdiende zegen voor John Karelsen en zijn mannen. Chapeau. En met PSV Feyenoord nog te gaan even de consequenties voor de stand meenemen. 18 punten uit 6 wedstrijden. fc Twente, Riant aan de leiding. Tweede Vitesse met 14 uit 6. En Ajax derde met 12 uit 6. Dan Utrecht, 11 punten uit 6 wedstrijden. En Feyenoord en PSV staan vijfde en zesde. Onderaan dan, door die overwinning klimt Nak naar de dertiende plaats met 5 punten uit 6 wedstrijden. 16e staat VVV met 3 uit 6. Ook Willem 2 heeft 3 uit 6. En Hekkensluiter, Pexwoller met 2 uit 6. En dan meld ik ook nog dat Liverpool tegen Manchester United nou is afgelopen. Het is daar 1-2 geworden. En het winnende, dus uit een penalty door Robin van Persie. En dan gaan wij naar de Nederlandse topper PSV en Feyenoord. Het zijn de nummers 6 en 5. En allebei, als je aansluiting wil houden naar boven, dan moet je winnen, zou je zo'n beetje kunnen zeggen. Ik ben ook wel benieuwd naar de opstallingen, Bas Tigler en die houtkamp. Ja, nou laten we dan maar meteen met PSV beginnen. Trouwens, een uh, goede atmosfeer hier in het uh, Philips Stadion bij de ploegen op het veld. En PSV na de zeepert afgelopen donderdag tegen uh, ja In het doel weer Boy Waterman in plaats van Titon. Laat ik maar even de belangrijkste uh, verschillen met zeg maar, normaal nemen. Jorginho Wijnaldum op middenveld in plaats van de geschorste Mark van Bommel. Jermaine Lens speelt in de spits. Matas op de bank. Uh, nou, Hubsen zijn uh, rechtsback, dat is duidelijk. Dries Mertens uh, links uh, voorin. Achterin Timothy de Rijk in plaats van Bouma die geblesseerd is. En Marcel Rietsmaier speelt Beck in plaats van Wilms die uh, geblesseerd is. Ja, vorig jaar 3-2 voor PSV. Het jaar daarvoor daar hebben ze nooit meer over praten in Rotterdam. 10-0. Uh, dat zal het waarschijnlijk niet worden. Maar wel een spannende wedstrijd. Uh, Ontvallen dus die opstelling van PSV en uh, Feyenoord dat het een stuk makkelijker, was Ja, omdat daar toch wat minder uh, problemen zijn eigenlijk. Er stond nog een heel klein... Vraagtekentje achter de naam Lex Immers. Maar die is gewoon inzetbaar. Die had wat klachten aan de lies. Ja, de keeper natuurlijk niet. Weer niet. Erwin Mulder. Dat zal de komende weken niet anders zijn ook. En dus Kostas Lamprou, De Griek opnieuw in het doel van het elftal van Ronald Koeman. En uh, ja, als je dan nou kijkt naar wat er eigenlijk echt veranderd is. Is dat maar één dingetje in vergelijking met de laatste wedstrijd tegen Pekswolle. Toen speelde Vormer op het middenveld. Daar staat nu Leerdam. En als het elftal dan even doorlopen, Lamproeders in het doel. Een viermans achterhoede met vanaf rechts Jan Maat, Martins Indy, Matthijssen en Nelon. Een driemans middenveld, Leerdam Klaasie Immers. Waarbij natuurlijk vooral Immers degene is die in de buurt moet komen van de aanvallers. En dat zijn dan Verhoek, Pelle en Schaken. En dat is een uh, toch heel behoorlijk elftal. Dat geldt uiteraard ook voor PSV. Hoewel PSV, omdat het al eenmaal zo hoort, is het na twee nederlagen toch een beetje crisis in Eindhoven. En zal PSV veel meer dan Feyenoord, terwijl de bal klaar ligt om de wedstrijd in gang te zetten. Zal PSV echt het gevoel hebben dat het vandaag moet. En niet zozeer dat het vandaag mag. Ja, want 9 punten nu achter met een wedstrijd minder gespeeld op uh, de FC Twente. Dat is erg veel. Na zes wedstrijden, uh, Klaas heeft de bal gepaast. En dan gaat uh, de bal even rond. En meteen de eerste overtreding. En dus uh, staat het uh, na 8 seconden nog altijd 0-0. <lacht> ja, oh, goed om verlastend. te weten. Ja, verrassend. ja. Gaan wij uh, zo vlak voor half vijf nog <lacht> even naar Geo Dus het WK wielrennen. Peloton zo'n beetje bovenop de Bemelenberg. En dan zien we twee man wegrijden daar aan kop van het peloton. Maar we hebben eens eventjes een blik geworpen in dat peloton. En niet letterlijk, maar figuurlijk gelukkig. Maar daar zien we toch wel een mannetje of 60 rijden met daarbij. Als het hier aankomt op een massasprint. Een paar hele snelle mannen. Tom Bonen Philippe Gilbert, die dan misschien de jump moet wagen. In de laatste beklimming van de Kouberg. Jurgen Roelands voor België. Peter Sagan voor Slowakije. Degenkolb en Hausler. ...voor Duitsland, Jarons voor Australië... ...samen met Davis, ook die zit er nog bij... ...Ellen Davis, de sprinter... ...het zijn Stennert en Talensky trouwens... ...die daar proberen weg te rijden... Frère zit er nog bij, de Spanjaard... ...dat is toch ook bijzonder... Hij zien we ook, ...daar zien we ook nog bij zitten... ...Boasson Hagen, de Noor... ...en we zien daar ook nog de Engelsman Swift... ...dat zijn een beetje de snelle mannen... ...en dan hebben we natuurlijk nog al die renners... ...die een jump kunnen gaan wagen op de Kouwberg... ...de favorieten op voorhand... ...we weten in elk geval dat Boom, Mollema, Terpstra... Ge dat die voor in dat peloton zitten, dat eerste peloton. Dat zijn de Nederlanders die nog kans maken op een overwinning. Maar verder ook natuurlijk Vukčić, Valverde. Ik kijk maar eens even rond: Chavanel, Albasini, Samuel Sanchez, Nibali. Ze zitten er nog allemaal bij de koers. Ligt nog volledig open op anderhalve ronde voor het einde. Het zou zomaar op een massasprint kunnen uitdraaien, maar het zou ook een hele mooie beklimming kunnen worden. De laatste of misschien wel die ene en laatste beklimming van de Kouberg. Zometeen de ene en laatste beklimming van de Kouberg. Ik hoop eerlijk gezegd op vuurwerk. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Den Desmond Tutu is benoemd tot erelid van SC Twente. Hij kreeg in het stadion een staande ovatie... en gaf daarna alle ballenjongens van het elftal een high five. Tutu is vandaag de eregast bij de thuiswedstrijd tegen Heerenveen... die inmiddels natuurlijk al is afgelopen... en is voor een achtdaags bezoek in Nederland. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Voef. Bewolking wordt dikker en dikker en van het zuiden uit gaat het regenen. Dan blijft het de komende 24 tot 36 uur aan de natte kant. Vannacht kan het onweer en ook morgen in de loop van de dag is er weer kans op onweer. En de minimumtemperatuur wordt eigenlijk al nu zo'n beetje bereikt. Nou ja, goed, laten we nog een paar uur op wachten. Dan is het 11 graden, maar in de loop van de nacht gaat de temperatuur eigenlijk alleen maar omhoog. Morgen overdag zelfs 20 graden, ondanks alle wolken en de neerslag. Nou, dan staat er ook nog eens vrij veel wind vannacht uit het oosten en morgen draait die wind naar het zuidwesten. En vanaf dinsdag blijft het dan wisselvallig. Het wordt wel minder nat en er komt ook iets meer ruimte voor de zon. En een temperatuur van 17 graden is dan redelijk normaal. Inmiddels drie minuten over half vijf natuurlijk houden we je op de hoogte van het wielrennen. Het WK in Limburg, maar nu ruim aandacht voor PSV Feyenoord. Onze mannen zijn Andy Houtkamp en Bas Ja, die acht seconden van net hebben er drieënhalf minuten aan vriendjes bijgekregen. De stand is onveranderd 0-0. PSV heeft één grote kans gehad uit een hoekschop die door de Rijk nogal wild... maar toch wel in kansrijke positie over het doel van Lamproef werd geschoten. Dat had maar zo na twee minuten ook de voorsprong voor PSV kunnen betekenen. Maar dat lukte dus niet. Er ging een aardige combinatie aan vooraf... Die Zorgde voor de hoekschop, een uh, combinatie met uh, Narsing eigenlijk in de hoofdrol. Uiteindelijk greep Martins in die in. Feyenoord heeft de bal, is nog niet serieus in de buurt van het doel van Waterman geweest. Dat zou nu wel kunnen als Klaas, als hij zo rechts door is nu. En steun krijgt ook, dan moet de bal meegegeven worden aan Verhoek. Dan zit de PSV-verdediging tussen via Strootman. Nou ja, verdediging middenveld, hoewel afgelopen week was hij even links weg. Dat was niet zo'n heel groot succes is nu toch maar weer gewoon middenveld. De Stotman trapt de bal via zijn tegenstanderverhoek over de zijlijn. PSV mag een ingooi nemen. Op een uh, nooit zo prettige plek. Een meter of twee van de cornervlag. De bal wordt naar voren gegooid. Maar opgevangen door Feyenoord via Immers. Uh, en Jan Maat uh, is toch weer balbezit voor PSV. De bal gaat naar voren. Naar Lens. Die uh, probeert te kaatsen met uh, Toivonen, Maar Toivonen. Krijgt de bal niet terug bij Lens. En dan gaat de bal helemaal terug naar Lamproux. Die wordt opgejaagd door Lens. En moet dan de bal snel wegschieten. Doet dat richting Leerdam. In de basis ten faveur van Vormer. En dan gaat de bal naar voren. Maar wordt hij weer onderschept. Marcelo. Vijf doelpunten in de honderd wedstrijden waarvoor hij voor de wedstrijd uh, is gehuldigd. En men had het niet over de doelpunten waar hij uh, debet aan was. En immers schiet uh, van ver tegen de rug van diezelfde Marcello op. Het is uh, redelijk levendig. En Feyenoord gaat in de aanval via de linkerkant. Schaken duikt daarop en die krijgt de bal mee. Probeert hem twee keer onder zijn voet voorbij te halen. Gaat dan op snelheid langs Hutjes. En er is een voorzet die is wat te hard. Daar kan Pelle niet bij. Open de tweede paal. Ja, daar had al voor Hoek kunnen staan. Maar die. Stond zeg maar ter hoogte van de penalty voor een eventueel terug te leggen bal. Daar koos Schaken niet voor en dus zelt die bal uiteindelijk. Nou ja, het oog nog gevaarlijk, maar was het uiteindelijk niet langs dat doel van Waterbal voorbij. En mag PSV een ingooi nemen aan de andere kant van het veld. Zo een beetje op de plek waar dat zo even gebeurde, net bij de cornervlag vandaan. Mertens krijgt de bal aangegooid, wil met een omhaal de bal verlengen. Waarom? In vredesnaam? want er staat niemand in zijn rug. Hij had hem rustig kunnen aannemen. Nu blijft PSV verliezen. maar omdat Feyenoord het slordig uitspeelt en uiteindelijk een overtreding wordt gemaakt... Komt de bal vrij makkelijk en eenvoudig weer terug in PSV bezit. Zo is het in ieder geval dus aan die kant dreigend geweest met dat moment van Schaken. Dat zal Hutchinson bijblijven dat hij dus op snelheid... in ieder geval op startsnelheid door Schaken ogenblikkelijk geklopt werd. Aanval van PSV wordt opgezet door de Rijk. Speelt de bal naar de rechterkant, naar de opkomende Hutchinson. Hutchinson heeft wat ruimte, kan aanzetten. Gaat het strafschopgebied binnen, wel langs twee man. Maar dan raakt hij de bal kwijt en kan Pelle gaan kaatsen met uh, Immers. Maar Immers raakt de bal weer kwijt. En dan wordt er overgenomen door PSV. Goed overgenomen, waren er niet dat Hutchinson eigenlijk een beetje op zijn verkeerde been stond... En nu gaat de bal over de zijlijn via uh, Lens en uh, mag de bal ingegooid gaan worden. Nee, het was niet Lens, het was uh, Narsing. Die toch een ongelukkig begin van het seizoen heeft hoor, voor PSV. Ook afgelopen donderdag in Oekraïne een hele matige wedstrijd speelde. Maar dat geldt voor de hele PSV-selectie die in het veld stond. En advocaat was boos. Uh, ja, dan kun je zeggen je kunt zo'n beetje dat hele elftal omgooien. Maar als je niet kunt met al die blessures. Bouma, Willems, Pieters, uh, Van Bommel ook nog geschorst. Dan moet je wel met uh, deze elf spelen. Goed, PSV in balbezit aan de linkerkant via Ritsmaier. 7 minuten op de klok, 0-0 stand. De bal gaat breed naar de Rijk. De man van de enige serieuze kant Tot dusver in de wedstrijd. Na 2 minuten wild overschot uit een hoekschop Nu over 10 naar de linkerzijde, waar Mertens de bal wel hoog op zich af ziet komen. dan wel de lucht in gaat, afgetroefd wordt, zoals dat bij hem natuurlijk vaker gebeurt in de lucht. Dit keer is dat door Jan Maat. Dan ligt de bal weer op de PSV-helft, maar wacht Feyenoord nu af op de eigen helft. Nu stormen er wel 2-3 de helft van PSV op. Van wie Klaas hier 1 is, dan moet de bal eigenlijk terug naar de laatste lijn En zelfs helemaal via Marcelo nu naar de keeper. En zo kan Feyenoord zich ook wel wat in laten zakken. Pelle, Klaas, loopt nu wel weer door als Marcelo de bal krijgt. Dat is hem blijkbaar niet gegeven om in alle rust op te bouwen. Dan gaat hij weer terug naar de keeper en weer terug naar Marcelo. En nu mag het dan wel voor de Brazilianen een paar meter te lopen. Gaat de bal aan de linkerkant. Rietzmeijer, de debutant dus, de jonge Oostenrijker. Toch al een tijdje die hier rondloopt ook al wel vaker op de bank zat. Maar nog nooit speelminuten maakte. Dat dus nu voor het eerst doet als linkervleugelverdediger. De bal aan de andere kant. Het bezit van PSV in de richting van, nou ja, ook niet meer dan dat. Lens of Narsing, maar de bal komt niet aan. En nu wel dan in tweede instantie gaat de bal de diepte in. Van uh, maar die bal komt uh, ook niet aan. En kan Lamprou uh, de bal aan de voet in het strafschopgebied meenemen. En uh, speelt hem eventjes op opzij naar Bruno Martensindi. bezig aan zijn vijftigste wedstrijd voor Feyenoord 1. Toch uh, knap en nu al, uh, ook in het uh, Nederlands elftal, paast goed op Immers. Immers moet uh, verlengen, doet dat naar Jan Maat aan de rechterkant. In de diepte gaat voor Hoek. wordt aangespeeld. En nu moet de voorzet meteen komen, komt ook voor het doel. Maar dan zit Marcelo ertussen en wordt er slecht uitverdedigd. Uh, en dan kan Jan Maat schieten en via... Ja, een uh, PSV'er gaat de bal over de achterlijn. Dat betekent een hoekschop voor... Uh... Voor Feyenoord vanaf de linkerkant. Laten we die nog even meenemen voordat we uh, verder gaan kijken bij het wielrennen. Want dit zijn van die mogelijkheden voor Feyenoord. Als Wesley Verhoek zich gaat melden voor die uh, hoekschop aan de linkerkant. Dit zijn mogelijkheden voor Feyenoord. Zeker Matthijs is mee als uh, een van de mensen die dan in de lucht voor gevaar moeten zorgen. Immers zijn pellen staan daar uiteraard. De bal uh, gaat getrapt worden door, zoals je zegt, Verhoek. Die komt vanaf de linkerkant. Wordt een indraaiende in bal. Er staan er van Feyenoord nu vier. Min of meer in de doelmond het hele elftal van PSV. Krioelt daaromheen in de hoop dat het goed afloopt. De bal komt indraaiend en komt in de handen van Waterman. En dat is tijd om te gaan fietsen. Gio. Mooi, Ian Stennert. Dat is de Engelsman die nu wordt ingelopen. Hij was net weg met Andrew Talensky. De Amerikaan. Stennert is een Engelsman. Maar op de top van de Kouberg wordt hij ingelopen door het peloton. Gaan we versnelling zien aan de kop? Kijken wie dat is. Het is uh, Nibali die daar versnelt. Vincenzo Nibali natuurlijk. Ook hij is een van de favorieten We zien daar ook Alejandro Valverde in het wiel zitten. Philippe Gilbert rijdt daar gemakkelijk mee. En dan kijken we naar achter. Boazon Hagen rijdt daar ook nog. Jonathan Tiernan Lok zit er ook nog dichtbij. Waar zijn de Nederlanders? Ik zie geen oranje op kop van het peloton in deze beklimming van de Kouberg. Jongens, jullie zitten te ver van achter. Want als nu het gaatje valt. Dan zijn ze met z'n allen geklopt. Er zaten er nogal wat hoor. in het peloton van de mannetjes 60. Boom, Mollema, Terpstra, Geestink, Slachter, Kroon. Maar dat was allemaal aan de voet van de Kouberg. Nu zijn we bovenop gekomen. En als ze zo meteen hier doorkomen op de finish is het nog één rondje te rijden. Het gaat niet hard genoeg voor Nibali. Hij gebaat in de richting van Gilbert. Toe maar, neem nou eens een keer over. Gilbert doet dat niet. Nibali moet het in zijn eentje doen. En dan zie je aan de achterkant dat er steeds meer mannen aansluiten. En dan ben ik benieuwd welke Nederlanders er straks bij zijn. Andy. Ja, het is nog altijd 0-0 en balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant. Met uh, de voorzet die niet aankomt, maar Jammaat mag het nog een keer proberen. Bij de tweede paal kan uh, Verhoek de bal uh, oppikken. Maar staat hij buitenspel? Inderdaad, hij staat buitenspel. We hoorden het verneinige fluitje. Een onrustige, af en toe wat sloordige eerste tien minuten van de wedstrijd psv Feyenoord, waar het nog altijd 0-0 staat. Het balbezitters dus voor PSV is nu en die wordt meegegeven door de keeper Waterman. Ik vertel die naam nog maar eens, want uh, er was toch wel een discussie over misschien toch Titon weer zal terugkeren. Nou, daar is dus geen sprake van geweest. Geeft de bal mee aan Marcelo, Marcelo de Rijk. En Rijk die troon van de middenlijn staat nu kan aan de rechterkant contact zoeken met Hutchinson, maar zoekt eigenlijk een linie verder meteen naar Narsing. Dat wordt eigenlijk makkelijk onderschept door Feyenoord. Komt de bal terug bij Rijk, die kan hem niet onder controle krijgen, daar zit Klaasi ertussen. En één keer de paas van Klaasie is prachtig, maar net niet goed genoeg, want Schaken wil wel lopen, maar er zit nog net een PSV-been tussen, waardoor de bal voldoende van richting verandert om uiteindelijk in de handen te komen van de keeper. Die gooit snel uit, dan verkijkt Ritzpay zich bijna op die bal. Die kan hem nog wat te nauw en nood binnenhouden, levert dan maar zo in bij Klaasie. krijgt ook daar met een gelukje de bal terug. En zo blijkt dat je met uh, jonge debutanten nog wel eens in de problemen kan komen. Dit keer loopt het voor PSV en dus voor deze jonge Oostenrijker. Eigenlijk is hij middenvelder, maar toe is, uh, hij staat nu dus linksback. Loopt dat allemaal goed af? Balbezit voor PSV aan de rechterkant. Probeert uh, Hutchinson zich vrij uh, te spelen. Dat doet hij aardig, maar Narsing kan uh, er verder niets mee doen. Gaat nu wel. Proberen om uh, het uh, Nederland uh, moeilijk te maken. Dat lukt half, want de bal gaat over de zijlijn in het voordeel van Feyenoorder. De omhaal van uh, Pelle komt uh, net niet bij Verhoek terecht. En dan wordt de bal teruggespeeld door Marcelo op Waterman. Boy Waterman die uh, een goed vervolg heeft naar ex-Feyenoorder Wijnaldum. En Wijnaldum, uh, goede opening op Ritzmaier. Ritzmaier uh, wel gespeeld voor de Europa League, voor PSV uh, dit seizoen. Maar nu geeft hij ook een goede paas aan Wijnaldum. Wijnaldum naar Mertens. Mertens probeert zijn tegenstander Jamaat voorbij te gaan. Terug naar Wijnaldum. Wijnaldum kan schieten. Wijnaldum schiet in de handen van Lamproe. Aardige aanval, aanval van PSV. Staat nog altijd 0-0. Na 12,5 minuut spelen bij. PSV tegen Feyenoord. Benieuwd hoe het bij het wielrennen is, Gio. Drie Nederlanders in ieder geval in dat eerste peloton. Koen de Kort. Verrassend hoor, dat hij er nog steeds bij zit. Want hij zat ook in die kopgroep die zo lang weg is geweest. Lars Boom zit daarbij. Boom die krijgt nu aansluiting. Nee, het is tekort Kort die aansluiting krijgt bij een groepje dat probeert weg te rijden. Onder leiding van Daniel Martin, de Ier. Maar ze krijgen de ruimte niet. Robert Geesink, Lars Boom en Koen de Kort. Dat zijn dus de Nederlanders in dat eerste pelotonnetje waar we verder gaan kijken naar Favorieten. Thomas Veuclair, Daniel Maarten, ik noemde hem al. Vincenzo Nibali, Valverde zit daarbij. Dekenkol, de snelle sprinter van Argos Shimano. Joaquin Rodriguez, natuurlijk ook hij. Boasson Hagen zit erbij. Tienen Lok, Samuel Sanchez. Kolobnev. Gaan we verder naar beneden. Sagan rijdt daar nog mee. Gilbert rijdt mee. Alan Davis, de sprinter. Tom Bonen natuurlijk. Nicholas Roach, Contador. Garand. Eigenlijk alle favorieten. Frère die rijdt daar ook nog mee. Oeran. En dan hebben we toch een heel. Mooi lijstje met mannen die allemaal nog mee kunnen in de eerste groep van een mannetje of 45. Die rijden nu in de laatste ronde van dit wereldkampioenschap. Rijden ze en er wordt gekeken. Het wordt een tactisch steekspel. De Spanjaarden, ja wat gaan zij doen? De Spanjaarden natuurlijk met grote favorieten erbij. Met Valverde erbij, met Sanchez, met Rodriguez, met Contador. Zij hebben de koers misschien wel in handen. Zij waren op voorhand favoriet. Maar ook Gilles Berg, die zit in die eerste grote groep. En kunnen de Nederlanders nog wat. Dat is de grote vraag. Eerst maar gewoon eventjes naar PSV Feyenoord-Bas. 0-0 nog altijd met de vrije schop van Feyenoord naar een klein kwartier. Die door uh, Hutchinson onnodig en wat paniekerig over de eigen achterlijn wordt gekopt. Ja, Mathijs stond daar wel in de buurt, maar rustig aannemen en uitverdedigen was een betere optie geweest dan een hoekschop weggeven aan Feyenoord. Het is ook allemaal nog het gevolg van de uh, geklungel achterin bij PSV waarbij Strootman en Marcelo elkaar weer dom in de weg lopen. Wat dat betreft is er veel gezegd over de staat van de defensie van PSV. Maar blijkt in het eerste kwartier ogenblikkelijk dat die verhalen waarheid zijn. Klaasie met een voorzet nu uit die hoekschot die eerst kort genomen werd. Maar die komt in de handen van de keeper Waterman. Die dan snel trapt als enige voorin van PSV. Mertens die geeft zijn tegenstander een duw. Dan komt hij wel met de bal. Maar hij doet dat met zijn achterwerk. Dan wordt voor gefloten de scheidsrechter Liesveld. Dat lijkt me terecht. Mertens is woest. Die roept nog wat tegen de scheidsrechter zie ik liplezend op de monitor zal het niet herhalen, want dan wordt hij nog geschorst ook. Na 15 minuten vrij voor Feyenoord. Terechtgegeven overigens door scheidsrechter de die vrije trap. Hij wordt geassisteerd door de heren Siebert en van Zichem. En dan uh, weten we dat er uh, nu in balbezit is voor Feyenoord. Speelt de bal naar voren in de voeten van Pelle. Pelle probeert zich vrij te draaien, doet dat goed. Speelt hem naar de rechterkant, naar Verhoek. Verhoek kijkt naar Janmaat, die opkomt. Uh, Janmaat aangespeeld, probeert hem door te geven naar Verhoek, maar dat lukt niet omdat Ritsmeijer ertussen zit en de bal over de zijlijn gaat, mag Feyenoord wel spelen. Gelijk opgaande strijd tussen beide ploegen met Immers die hem naar Jan Maat speelt. Jan Maat brengt even Klaas in de problemen. En Klaas kan niets meer doen dan de bal heel snel spelen. Doet dat niet goed. Bal over de zijlijn in Worp halverwege de PSV helft voor PSV. Stelt er allemaal niet zo veel voor dit duel. Als je kijkt naar voetbal, dan gaat eigenlijk nog veel meer mis dan goed. Vloeiende aanvallen nog niet gezien. Kansjes eigenlijk ook niet, behalve die ene grote. Dus, maar dat was uit een hoekschop. Dat tellen dan trainers liever niet mee als kanszet, doodspelmoment. Maar vooruit. Van de rijk dat was wel de beste mogelijkheid om een goal te maken, maar voor de overige valt het niet mee. Hutchinson nu zoekt contact met Narsing. Die komt er wel aanbieden, maar de hoogte van de middenlijn gaat de bal terug naar Hutchinson Loopt hij zelf weg. Nu is het uh, aardig gespeeld. En ziet het er aardig uit. Feyenoord gooit meteen de deur weer dicht met twee mensen in de buurt van Narsing. Dan ontstaat er vroeg of laat ergens anders wel ruimte. Dat zou dan de andere kant moeten zijn waar Rietsmaier komt, maar de paas van Mertens niet zuiver is. En de goed meeverdedigende Verhoek onderschept, maar de bal op zijn buurt weer inleverd bij Mertens. Mertens gaat lopen met de bal. Moet nu geven, maar geeft hem niet goed en kan uh, opgepikt worden... Door uh, uh, Feyenoord, maar ook die is weer niet lekker van uh, Leerdam. Gaat zo over de zijlijn en dan kan PSV weer snel in de avond gaan met Wijnaldum. Maar Wijnaldum wordt even vastgehouden door Schaken. Krijgt de vrije trap snel genomen op Hutchinson. Hutchinson gaat met de voorzet komen. Schiet de bal tegen Leerdam aan en dan gaat de bal over de achterlijn. Met andere woorden, Hoekschop voor PSV. Wat dat betreft 2-2 en uh, 0-0 in uh, doelpunten. 17 minuten gespeeld. Hoekschop vanaf de rechterkant voor PSV. Je mag aannemen dat Feyenoord nu wel een oogje houdt op de Rijk. Notabene oud feyenoord Dat ook Marcelo in de gaten wordt gehouden. Die zijn waarde bewezen heeft in situaties als deze. En ook Toivonen met zijn lengte is gevaarlijk. De Hoekschop komt van Mertens. Wordt de uitdraaiende bal. Toyfone bijna. Dan duikt iedereen langs de bal. En is het bijna Marcelo die bij de tweede paal kon weer glijden. Wat de bal over het doel Schiet, schampt eigenlijk zou je moeten zeggen. Want hij verwachtte nu niet meer. Maar hij kwam er toch omdat en Lampoeder eigenlijk langs gaat en Toyvonne ook. Tweede behoorlijke mogelijkheid in deze wedstrijd voor PSV. Het staat tegen Feyenoord nog altijd 0-0. En we gaan van het voetballen weer even naar het WK. Wielrennen. Gio. Vasilij Kirienka, de Wit-Rus die derde werd op het WK. Tijdrijden afgelopen woensdag. Die komt hier zojuist voorbij. Voor zijn is het WK voorbij. Want hij stopt ermee. Zes minuten achterstand had hij. Op het eerste peloton. Dat grote eerste peloton van een mannetje of vijftig. Zoveel zijn het er wel. Waar de Belgen trouwens ook een behoorlijk numeriek voordeel hebben. Ik zie Tom Bonen daar prins heerlijk zitten. Hij heeft vijf, zes ploegmaatsen nog steeds bij hem. En dat is toch een goede situatie voor Bonen. Maar misschien spelen ze bij die Belgen wel de kaart van Philippe Gilbert. Inmiddels zijn ze weer begonnen aan de Bemelerberg. Dat is de één laatste klim van dit wereldkampioenschap. 10 kilometer is het nog maar tot de finish. Als ze onder de bomen doorrijden en ik naar één boom kijk, dat is Lars Boom. Die zit daar midden in dat pelotonnetje met Koen de Kort naast zich. Boom, ja, je weet het maar nooit. Het zou kunnen, zomaar, op het moment dat hij mee kan springen. Hij moet een beetje mazzel hebben. Het is niet de snelste man bergop van de mannen die hier in dat peloton zitten. Het is ook niet de snelste man als het aankomt op een massasprint. Maar hij zou kunnen profiteren van wat oneenigheid tussen de favorieten, tussen de mannen die die Kouberg verschrikkelijk had kunnen opknallen. Aan de achterkant van het peloton Robert Geesink. Hij houdt zich rustig daar. Hij doet niet veel gekke dingen. Dat is verstandig van Geesink. Ook hij zit er nog bij. Hij zou misschien wel die jump kunnen wagen. Maar is hij opgewassen tegen Rodriguez? Is hij opgewassen tegen Valverde tegen Gilbert? Dat soort mannen. De mannen die een echte poets, een echte jump in de benen hebben. De Spanjaarden maken tempo aan kop. Ze rijden net bemelen uit. Ze gaan naar boven en wij gaan weer naar Andy. 19 minuten gespeeld bij PSV tegen Feyenoord 0-0. De stand, uh, twee aardige mogelijkheden voor PSV gezien. Allebei uit een hoekschop en allebei gemist door de centrale verdedigers. De ene keer de Rijk, de andere keer Marcelo. En Marcelo heeft nu balbezit voor PSV, zoekt de opening aan de rechterkant. Maar het zoeken uh, is niet vaak uh, of is vaak ook... De moeite om het te vinden van Marcelo. Nu vond hij wel met moeite Hutchinson. En gaat het via Toivonen naar de Rijk. En weer terug naar Marcelo. En zo speelt PSV de bal rond naar de linkerkant. Met Rietzmaier. Die vindt. En dat uh, doet hij goed. Een uh, voorwaartse uh, in dit geval. Kevin Strootman. Maar die wordt even vastgepakt. Vrij trap voor PSV. Nou, bij die actie raakt immers uh, geblesseerd. Omdat hij denk ik in aanraking komt met een van de swabberende handjes van Strootman. Dat uh, levert hem een... Tikkie in het gezicht op. en Dat scheidt dan ook allemaal wel weer mee te vallen. Want scheidt de Liesveld is er even komen kijken. En zegt gaat het? En het gaat. De vrije schop van PSV blijft nog staan. Die ligt halverwege de Feyenoordhelft aan de linkerkant. En gaat dan indraaiend weer door Mertens. Maar voor dat doel worden gebracht. En daar staat eigenlijk zeg maar hetzelfde setje koppers als zo even nu aangevuld. Met ook wat, laten we zeggen, kleinere mensen die daar in de buurt van het zasselbied komen. Zoals bijvoorbeeld Wendaldum. Zoals bijvoorbeeld Narsing. Daar komt de bal van Mertens. Die komt hoogte door de penalty stip. Wordt door iedereen gemist. En dan vervolgens door nou ja, dus niet door iedereen mis door in die weer uitverdedigd. Maar daarvoor waren er toch drie die wel naar de bal wilden. Maar dat niet deden. De bal wordt wel opgepikt door Mertens. Die wil Klaasie voorbij. Maar Klaasie blijft heel goed aan de bal kijken. En zet een counter aan de gang voor PS voor Feyenoord. Buitenspel. Ja, ja buitenspel. Ik uh, mompelde het al. En uh, daardoor gaat die uh, counter niet door. Buitenspel uh, was het uh, uh, van uh, Westlieverhoek. Maar was uh, goed gedaan door Klaasie. De, zoals hij het verdedigde achterin. En dat uh, leverde bijna een mooie counter op. Nu is uh, Lensweg aan de rechterkant. Met uh, Martens Indi. Bij de internationals. Via Martens Indi gaat de bal over de zijlijn jong is toch wel aardig gegroeid. Speelt nu ook weer een uh, aardige wedstrijd tot nu toe. Staat goed te verdedigen en uh, schuift ook goed in daar waar het moet. De inworp aan de rechterkant. Even kijken wat dat gaat opleveren. Als uh, Hutchinson de bal meegeeft aan uh, Wijnaldum. En Wijnaldum uh, onder zijn boven wordt gekegeld. En hetzelfde geldt uh, voor uh, Ruben Schaken. Vrije trap voor Feyenoord. De eerste gele kaart. Dus ook zoveel feit in deze wedstrijd. Komt op naam van Kevin Strootman. Een mooi moment om weer even naar het fietsen te gaan. Er komt een uh, tweede peloton aan. Die dreigen nu weer aansluiting te krijgen bij dat uh, eerste peloton. Daar zag ik ook Bauke Mollema bij zitten. Karsten Kroon, maar ja, dat eerste peloton met al die grote favorieten. Nu bovenop de Bemelenberg. Kijken we daar even naar de slagvolgorde. Samuel Sanchez was daar de man die als eerste boven komt. Terwijl we nu ook zien dat uh, Alberto Contador daar weer uh, behoorlijk uh, aan kop uh, sleurt. Simon Clark zat daar vooraan. Gilbert zit daar vooraan. Bone, Koen de Korte, Oscar Freire. Ja, Oscar Freire. Gevallen in het begin van de wedstrijd. Eventjes leek het erop dat hij nou geen geweldig WK zou gaan rijden. Maar hij zit er gewoon weer bij en hij heeft gezegd, als hij hier wereldkampioen wordt, dan gaat hij gewoon nog een jaartje door. Wordt hij geen wereldkampioen, dan is het einde carrière voor Oscar Freire. Een groot peloton dus, dat op weg gaat naar de laatste beklimming. De allerlaatste keer de Koubergen. op 12% in de benen na meer dan 260 kilometer. Dat uh, hakt er wel aardig in. ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Zo meteen draaien ze linksaf, dan gaan ze naar beneden. De Dalen maar weg af. En dan komen ze in Valkenburg voor die laatste beklimming. We zijn er bijna. WK. Bas Feyenoord en PSV nog altijd doelpuntloos na ruim 22 minuten. En ik zat nog even met mijn hoofd bij 12% in de benen. Nou ja, ik weet niet of je nog wel eens in de kroeg zit Guillaume, maar dan valt het allemaal best mee hoor. 12% in de benen. En iedere kroeg heel gewoon. <laughs> 23 minuten gespeeld en uh, een doelschop voor of een vrije schop zelfs voor Waterman. Nadat Verhoek in een uiterste poging nog bij de bal te komen Marcello nog een duwtje meegeeft. Die vrije schop is inmiddels genomen. En uh, dat betekent dat PSV de bal heeft. Aan de rechterkant krijgt uh, Hutchinson die. Die bal is wel lang onderweg. Kan hem verlengen naar Narsing. De hoogte van de middenlijn moet die bal terugkomen bij Hutchinson. Die doorgelopen is dat lukt niet. Fijn Feyenoord zit ertussen. Wordt de bal toch weer opgepikt door uh, de PSV'er Narsing. En dan via de Rijk weer terug afgeleverd bij de keeper. Na 23,5 minuten. Het is een duel waar, uh, dat hebben we eerder gezegd, relatief veel slordigheden in zitten. Waarin het tempo nog niet al te hoog is. Waarin we weinig mooie vloeiende aanvallen hebben gezien. En waarbij het PSV de twee beste kansen kreeg. Maar die kwamen allebei uit een zogeheten doodspelmoment. Namelijk uit een hoekschop. Nu zou het anders kunnen. Met Lens. Lens zoekt binnendoor bijna. Vindt hij ook Narsing. Maar goed oplettend werk van Martens Indy. Zorgt ervoor dat Feyenoord kan uitverdedigen. Liesveld, de scheidsrechter. Toch niet bekendstaand om het snel trekken van gele CQ rode kaarten. Gaf toch redelijk snel een gele kaart aan Strootman. Die daar niet van Gediend was en uh, gecharmeerd was. Maar dat uh, hebben wel meer PSV'ers de afgelopen weken gehad. Hij kreeg hem toch. Narsing is weg aan de rechterkant. Narsing met uh, Nelom in zijn buurt. En met uh, Leerdam speelt de bal naar binnen. Naar Stroopman. Stroopman probeert binnen door iemand te vinden. Toivonen lukt niet. En dan is het Pelle die uh, voor de. ...counter kan zorgen als hij de bal goed speelt op Immers. Dat lukt in eerste instantie en ook in tweede instantie. En dan is Janmaat aan de bal voor Feyenoord. Dan kan er gelopen worden, kan de bal naar Pelle komen... ...die in het trasselgebied staat, wegdraait van de Rijk... ...en de bal vervolgens naast schiet. Dat is, nou ja, laten we zeggen, de eerste serieuze mogelijkheid... ...die Feyenoord in deze wedstrijd krijgt. Dat gebeurt na een kleine 25 minuten. En zo staat, laten we zeggen, Feyenoord... ...hoewel de stand nog altijd 0-0 is. In ieder geval ook in de aantekeningenboekjes... ...van de mensen hier op de perstribune. We gaan fietsen, wederom, Gio. Alberto Contador heeft zich opgeofferd in die laatste ronde zoals hij eigenlijk in deze hele koers al in dienst rijdt. Van Alejandro Valverde, van uh, Rodriguez, misschien wel van Oscar Freire. In ieder geval van een van de Spanjaarden. We hebben nog een uh, well, redelijk beperkt pelotonnetje hoor. Als je zo van bovenaf kijkt, echt heel veel mannen zijn het niet. Het zijn er hooguit 50. Ik zie Lars Boom daar bovenuit steken. Lange man daar uh, in het uh, midden. En Koen de Kort en Robert Geesing zitten ook nog uh, in dat uh, peloton. Die op weg gaan naar de streep die zo meteen over die rotonde rijden. En dan beginnen aan de afdaling richting Valkenburg. En als ze dat dan doen op dit moment... Is is het nog 5,5 kilometer te koersen. We zitten in de volle finale van het WK. Wat een spanning in deze finale van het wereldkampioenschap. De Italianen die nestelen zich daar ook aan de leiding van dat peloton. Ik zie daar Marcato die daar een tempoversnelling plaatst. En dan maar eens even kijken wie er allemaal mee kunnen. Voorlopig gaat dat hele pelotonnetje gaat daar nog mee. Dan kijken we naar Lars Boom die daar redelijk voor rijdt. Koen de kort bij Robert Geesing. Die probeert Geesing een beetje uit de problemen te houden. Natuurlijk, hij is mee als knecht. Het is niet de bedoeling dat de Kort hier het werk gaat afmaken. Maar Koen de kort dus vlak in de buurt van Robert Geesik. Maar Geesink zit wel ver naar achteren. We zijn nog niet naar beneden aan het rijden. We zitten nog niet in die afdaling richting Valkenburg. Ze rijden op dit moment op het plateauontje tussen Bemelerberg en Valkenburg. En het is vringen daarvoor in het peloton. Het is gevaarlijk. Hopen maar dat alles goed gaat. De Australiërs nestelen zich van voren. Simon Clark daar rechts van de weg met Alan Davis en Simon Garrens. Natuurlijk, Garrens, we weten het allemaal hoe die Milaan Remo dit jaar won. Dat is een gevaarlijke man, net als Peter Sagan... die zich langzamerhand aan kop van de peloton gaat nestelen. Daar in het wiel van Gerrans. Ja, die weet wel welk wiel hij moet kiezen... Peter Sagan, de grote man in de Tour de France, de man die daar zo gemakkelijk de sprintjes won. En vooral als het lastig was, als het even berg op ging. Eigenlijk is de Kouwberg niet anders dan een behoorlijke sprintberg op voor hem. Zou hij het kunnen gaan afmaken? Lars Boom op de tweede rij, we zien hem daar helemaal vooraan zitten nu. Hij gaat zich nu ook in het gevring daar op kop mengen. Lars Boom dus ook nog steeds erbij. Thomas Verkler zie ik daar zitten. Natuurlijk Tom Bonen en Philippe Gilbert Ze zijn er allemaal bij. We gaan afdalen in de richting van het Enorm tempo daar kop. Het gaat dik boven de 60 kilometer per uur. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk als je afdaalt. Tempo uh, ligt uh, net zo hoog als uh, in de aanloop naar een massasprint. En in wezen praten we nu over hetzelfde. Een van de Italianen die gaat er nu af, Nocentini. Natuurlijk, die heeft ook lang in de kopgroep gezeten. Die hoeft niet meer te werken daar vooraan. En wie rijdt daar voor hem? Ook dat is een van de Italianen. Dat is Marco Marcato. Die hebben hun werk gedaan. Nibali, ja, die zal het moeten afmaken. Of een van de andere Italianen die daar vooraan zit. Nou gaan ze af op de bocht naar het uh, Gendelplein. We blijven er nog maar even bij, want uh, hier kan het gaan gebeuren. Nu gaan ze... Ze daar linksaf naar boven de Kouwberg op. De beklimming van de Kouwberg is nu begonnen. En de Nederlanders, ja, ze zitten in het midden, ze zitten niet vooraan. Nibali zit daar ver vooraan. Natuurlijk, Philippe Gilbert zit daar behoorlijk vooraan. Zelfs Tom Bonen zie ik daar nog bij zitten. Wie gaat zo meteen aanvallen? Echte aanval is het niet hoor. Nibali gaat op de pedalen staan. Maar het is nog niet aanvallen. Jules daar aan de derde wiel En daar gaat Gilbert. Dit is de versnelling van Philippe Gilbert. De gedroomde favoriet van dit wereldkampioenschap. De man waarop we allemaal ons geld hebben ingezet. Hij moet het hier gaan afmaken. En hij rijdt weg. Boh, van Hagen kan het gat niet dichtrijden. Nee, nee, Philippe Gilbert is gevlogen. En dan kijken we wat er nog achteraan komt. Is er nog iemand die er achteraan kan komen? Hij moet wel een gaatje slaan hoor. Maar als hij dat niet doet, ja, dan is het moeilijk voor Philippe Gilbert. Hij moet het doen op die stijgende meters. De stijgende meters hier in Valkenburg. Hij heeft een klein gaatje, maar hij is nog niet weg. 7,7 kilometer nog voor Philippe Gilbert bovenop de Kouwberg en dan begint dat verhele hele vervelende valse plat. Het vals plat dat dit wereldkampioenschap zo interessant maakt. Want was het de Amstel Goldrace geweest, dan had Gilbert nu al gewonnen. Dan had hij nu al met de handjes omhoog over de finish kunnen rijden. Maar hij is er nog niet door. Hij moet nog anderhalve kilometer doorrijden. En daar gaat een van de Russen...